Alle vogels kwamen om en ook veel kleine dieren in kooien zijn gestikt. Het gaat om tientallen konijnen, kaviaars, ratten, muizen en hamsters. Het is de tweede grote brand waarbij dieren omkwamen in een week in Duitsland. Op oudejaarsavond kwamen in Kreveld, bij een brand in het apenverblijf van de dierentuin, vrijwel alle apen om. Het spoor bij Den Haag dat donderdag door een ontspoord treinstel beschadigd raakte, is sneller hersteld dan verwacht. Vanaf komende ochtend om half elf gaan er weer treinen rijden, meldt de NS. Vrijdag meldde spoorbeheerder ProRail nog dat er tot maandagochtend geen treinen tussen Den Haag Centraal en Gouda konden rijden. Volgens ProRail en NS verlopen de herstelwerkzaamheden zeer voorspoedig. De omgeving van een geldstortautomaat van de Rabobank in Helmond is enige tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Er zouden draadjes uit de automaat hangen. Eind van de avond constateerde de explosieve opruimingsdienst dat het niet om een explosief ging. De omgeving was enige tijd afgezet en het verkeer werd omgeleid. Het weer grotendeels bewolkt, alleen in het noordoosten komen brede opklaringen voor. Daar daalt de temperatuur naar iets boven nul. Elders wordt het niet kouder dan de graad of 5. Overdag bewolkt met af en toe zon, en dan wordt het een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Z met nu de nacht.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 Bye. Taking it. me taking it to the top I hate it's gonna fuck take to your Yeah. yeah. I'm wondering